Hoofdmeester die mijn hart door uw beproefde trouwen verknocht en voor de deur van ons gevangen vrouw vast wandelt heen en weer in het oog kamer wacht. Heer Melville, zeg mij toch. Wat onraad heeft de nacht de slotvoogd en die dit kasteel bezetten gewekt met trommelen en steken van trompetten? Was het vijand uw joeg? Of ingebeelde schroom? Ik lag in mijn gebed en schoot als uit een droom. Ach, pater was het vreemd dat zoveel harten krompen. De drost hoorde in zijn slapen steen in het water plompen aan de oostzij van de graft. En angstig of men hier de muur al stil beklom, stak op gelijk een vier en fluxt en bedde uit, riep in het hemde, wapen, wapen. En schoon men niets vernam, nog kost zijn geest niet slapen voordat men om het kasteel en de vordering heen zag of ergens volk of laag in het veld verborgen lag. Zo houdt de vrees de wacht. De wacht mevrouw gevangen. Zo prangt de mens een hart oms anders hart te prangen. De achterdocht uit angst voor staat gesproken acht zich niet meer genoeg verzekerd op haar wacht. Het verraad van Babington en zijn aanhangelingen verbonden naar den hals der koningin te dingen tenminste zo men roept en meester van haar kroon Maria als erfgenaam te zalf op den troon. En overal bloedig lijkt er bloedvriendin te stappen om het geweld de nicht te heffen langs die trappen in het wettig erfgebied zo gruwelijk belaagd. Dit is een stuk waarvan al het dreunt en waagt. Maar niet de minste brief der koninklijke hand gaf schijn van deze schuld. Hoe rechters is het geen schand dat gij de lastermond die stuur durft betijgen niet hoorde haar gezicht. Ja toesloot en niet zwijgen. Wat zachter, matig u, de schildwacht. Hij let op ons gebaar, bedenkt toch waar gij zijt. De minste omstandigheid heet blijk van scepterschennis. Geen onschuld grijpt hier plaats. Erfvijandschap draagt kennis van hetgeen zij het liefst gelooft Bij het haar trekt en misduidt. Zo velt mijn vonnis op een omgegrond besluis. Zou het bloed van Hendrik de Achtste, een vrouw ten troon geboren... een vrije koningin door het parlement gekoren... verduwen, zich te zien gehoond... bij groot en klein... voor een onwettig zaad... een bloedschand van boelijn? O Hendrik, wat al leeds heb gij de kerk gebrouwen. Het kleed is uit zijn plooi... wie kan het wedervouwen? De hand die het al mag... en het onrecht effen vlijt. Vrouw Stuart wordt gesold... van een verwarde tijd. Door staat, zucht, list en neid wordt zij te zeer benepen. Ik ducht de rechtbijl, wordt voor z'n dochters hals geslepen. Indien gij moordbijl zei, dat was de naam. Zij draagt de naam van recht. Een recht dat ik mij schaam. Het heilig recht is blind en kent geen majesteit. Een majesteit staat slechts voor Gods almogendheid. Het heil des volks eist straf van zijn vijandin. Een heilige, een gezalfde, een vrije koningin. Te vellen zul een hoofd met een verwaten bijl. Wat gij tegen zegt, het is Engelanders stijl. Madame, ik bid u, breek dit trurig af. Gij steent u weder krank en voerde een tijd in het graf. Gij stort de korts van rouw en hart te weten bedden. Elk was met u begaan, eer de naar u redden op doevers van de dood. Wat denkt gij aan het voorleden? Zij wildet, zij verdriet, dat is voorbij gegleden. Mijn trouwe joffer, ach... Hoe dik, hoe menig werft, berouwde het mij, dat ik nog op mijn Schotse erf, gelijk een simpele duif ontslipt, en onbenepen van z'n klauw en reden om over zee te schepen, niet hoorde naar uw les, uw vriendelijke raad, en schuwende den muil van ingekropten haat het aanzet op de Vlaamse of Franse koningskusten. Maar ik schier afgezold, mocht zacht en veilig rusten in dien gerusten schoot, waar mijn gemaal François, mijn eerste bruidegom, die telge van Valois zo lieflijk slaapt en rust bij het vaderlijk gebeente, beklaagd van mij, Zavuive en alle zijn gemeente. Och, had mij toen verstand niet averechts gestaan... ...tot straffen van hetgeen ik geen zins heb misdaan... ...mijn lieve bloedvriendin, maar God en Heer van alle, Ik waar aan deze kust nooit blindelings vervallen... ...tot schipruk van mijn staat, gezondheid, goed en bloed. Een dwaasheid die ik hier zo dier bezuren moet... ...nu alles zakt om zich tot mijn bederf te neigen... Een zuster's bijl begint alle ogenblik te dreigen mijn afgematten hals, gesleten onder het juk des kerkers, zonder eind en nimmer zonder druk. Geen matten anders hart naar het uwe, nimmer vals. En voelde eerst met een slag die een slag op uw hals. De scepters gaan te traag met billijkheid te raden. Zij achten deugd en ere indien ze komt te staden. Wij staken af in zee en zagen vast de schaar die op den oever kermde en bad met groot misbaar beschrijen deze vlucht te treurig en verlaten en voor haar boezem sla. Zo hoort men lammers blaten, wanneer de herderin, geperst van watersnood of stropen zonder naam, ook door haar eigen nood geen kudde bergen kan, terwijl hij aankomt streven. ...en hongerig naar buiten woest en overgeven, ...en herder jaagt voorheen die dierlijk om me kijkt... ...en voor zijn kudde vreest die op den zeekant wijkt. Zo vlucht de nachtegaal het vogel scharen... ...en valt in Sarensklauw op vrijbuit lang ervaren. Zo schuilt het weerloos land in vredenvol opstand ...en wordt van een Leeuwin of luipert aangerand. Al dus belanden we de werkington in het einde. En wisselden van grond, maar geen zins van ellende. Ik smeek mijn zuster, maar ze houdt me zitten kwijnen. Ze boeit me in eenzaamheid en duistere woestijnen vervoert van slot op slot. Ze geeft partijgeloof. En ach, voor mij, helaas, zijn ieders oren doof. Marieë uit Jesses stam geboren en tot een rijker kroon gekoren dan David droeg in het Joodse rijk. Marie, in ootmoed hoog verheven, van vreugde en blijdschap aangedreven, bezoekt haar nicht in Aronswijk. Elisabeth tot God genegen schiet op en vliegt Marieë tegen, omhelst en kust die grote nicht. Aanschouw dit hartelijk verlangen, hoe ze in elkanders armen hangen, hoe liefde bloed aan bloed verplicht. Marie uit Stuartstam geboren en tot een rijker kroon gekoren dan Hendrik droeg in het Engelsrijk. Marie in ramspoed hoog verheven, neemt tot haar nicht in nood de wijk. Elisabeth, tot wraak genegen, blijft wrokken, zendt haar wachters tegen en vangt en spant die grote nicht. Zij laat ze twintig jaar verlangen en tussen hoop en doodschrik hangen, want staatszucht past op bloed nog plicht. Hoe stemden zij en ik te samen, indien de daden met de namen te gader stemden, juist en vier als het eerste paar. Maar nu beschamen de wreet heen van Elisabeth haar naam vol geurs en het heilig voorbeeld. Nadien ze op haar gesmede wet mij tegen wet en recht veroordeeld. Heer Melvin. Ja, Godlof. Wat is er weer ervaren? Madame, ik liep buiten slot mijzelf aan het vertraan. Wanneer ik een ridder kwam van Peterborough gerenen gevolgd in het verschiet van paarden en karossen. Een goed bericht, madame. Zij komen u verlassen. Ontvijns mij niet hetgeen strek tot korting van mijn lijden. Behaag het God. Hij geeft ons moedig door te strijden. Ik spreek hem aan en vraag naar Tijdingen tot hof. Hij kende mij en sprak... Mijn heer, nu hebt gij stof om uitkomst van verdriet voor uw prinses te hopen. Misleid zijn woord mij niet, ik zie uw kerker op. Oh. Men dreigt Elisabeth met wraak van alle kanten. Men houdt er brieven aan, vertogen en gezanten. Schotland, Parijs, gans Duitsland, heel Europa gaan zwanger van uw pleit. En allen scheppen hoop dat vrouw Elisabeth uw vorstelijk hoofd zal sparen. De zee leidt op haar luim om met nog feller barend in slaapgewicht de roer te wekken met een slag... ...waar het reddeloze schip niet langer tegen mag. Men peilt geen grond van het hof. Zijn afgrond leidt te diep. Het ga zo het God belief. Ik bouw op die mij schiep. Ik hoor hun stap. Ik besteg mijn troonstoel. Melville laat de heren in. Madame. Van onder het baldakijn ontvangt een koningin. Mevrouw. Mevrouw. Mevrouw vergeef het ons we uw geest beroeren... en komen met een last van het vonnis uit te voeren... door wilder koninginnen en het volle parlement... gestreken tegen u omdat men eens in het end, bij wal tot Schipbroek toegedreven, de staat des Rijks een rust, de koningin haar leven verzekeren, eer de storm van zoveel ongevals door roekeloos verzuim hun teffens op de hals komt storten, om meteen de godsdienst te verpletten, waar ons God verbindt geweten, eet en wetten. Getroost dan morgen vroeg, uzelve hier bereid te buigen onder het recht, u wettig opgeleid. Zo lag het niet bij mij dat uwe koningin, mijn zuster die ik meer dan zusterlijk bemin, mijn dood bezegelen zou en dus dien twist beslechten, dewijl ik geen ben gehouden aan uw rechten. Eh bien, behaagt het haar te zoenen dit geschil met storten van mijn bloed, ik stem in haar en wil en ga dien schone dood gemoeten met verlangen. Ook is de ziel niet waard om hoog de kroon te ontvangen indien hier het lichaam schroom voor de opgeheven bijl en schrik voor in een, een slag. Ik heb mij al een bijl bereid en wissel blij den kerken van dit leven om mijn een bruidegom en heer de hand te geven in het onbeneveld licht waar haat nog afguns bast waar God de tranen zelf van ogen en aanschijn last. Verschoon ons koningen. En reinig uw geweten van het lasterlijk vergrijp. En bloedige vermeten te kenbaar aan het volk. Dat haar tot handelen noopt. De kroon, dit weet mevrouw, verdraagt geen stoelgenoten. De Londense gemeente, klenen en de groten. en ieder roept om het luidst. Verzeker u een staat. Maar hetgene deze gekroonde op het hoogst harte gaat is de ere des geloofs, gezuiverd door het hervormen. Het welk in deze nacht van dagelijkse stormen geen veiligheid kan zien bij tuigen het zonder erg, tenzij het door uw dood ter nood zijn leven berg. De dood van het een geloof is leven van het ander. Zo scheidt men Belial en Christus van elkander. Zo puurt men ons geloof van schuim en valse schijn. Dies, neem geduld. Het mag, het kan niet anders zijn. Gelooft zij God, nu zelfs de vijanden betrouwen, dat mijn gezag alleen waarmachtig op te bouwen, dan overhouden dienst van het ongevroede altaar. Een roem zo goddelijk, dat ik ze met gevaar van stuarts kroon en bloed, den oppersten ter ere, ter ere zijn er kerken, op het vierigste begeren. Vol hart, vrij even stijf en houden en zelf een toon, maar ach. Zij staat vergeefs naar de eer der martelkroon en naam van heilig, die naars anders hart durft steken, met ene naar heur kroon, een stuk te klaar gebleken. Ik leg mijn hand op het boek gelijk een vrouw van ere, ja, Christenkoningin, ten troon gezalfd, en zweer op het nooit vervalste woord, dit heilig perkament, dat mij nog zustermoord nog opzet is bekend, die naar uw ondergang of nadeel heb geroken. Mevrouw, gij hoort een last betrouwd aan onze zorgen... ...die u geen uitstel geeft dan tot een dag van morgen. Partje, Ik heb voorheen uw aanklacht wederleid. En ga als een wie in recht en reden wordt ontzijd... ...mijzelf op het hooggerecht der opperheerschappijen, ...waarvoor Elisabeth gelijk staat met Marije beroepen. Gij verstaat. U allen is bewust want geen bewimpeling het geweten dempt of blust, dat mijn geboorte alleen en godsdienst mij bezwaren. Toch is in niemands nacht zichzelf te wederbalen, te logen in zijn bloed, te ontkennen het heilig merk der Vonte die de ziel dit indrukte in de kerk. Zend nu mijn kapelaan om volgens ons manier het hart te zuiveren en voor mijn afscheid hier te nuttigen ons manna en christgeheimenissen. Vloekte of goderij. Dat strijdt met ons gewissen. Mag nu mijn ziel zuigen. Mijn gehele jaren lang al de straf. Niet stutten in die krank naar geest en lichaam zich godvruchtig zoekt te troosten. Men weigert zulke bede ook niet ten allerboogste en godvergetenste in s levens uiterste uur. Hoe wrijft men deze loog? Nog in mijn hart kwetsen. Men heeft u toegeschikt een bisschop met zijn deken. Geen onrooms ijveraar zich mij te spreken. Gelooft zij God dat ik al onderwezen ben. En zonder hun zijn kerk en mijne misdaad ken, Gelijk het kromme spoor en dwaalicht der verkeerden. tien gij dan een raad der wijze Godgeleerden. Verlasterd en verworpt bekennende veel min, hoe gij u tegen ons gekroonde koningin, uw wettig overhoofd zo schendig hebt vergrepen, zo voel haar granschap nu rechtvaardiglijk geslepen door uw hardnekkigheid gewatend tegen God. Slotvoogd, ga voort, gij weet haar majesteitsgebod, men handel ze voortaan gelijk een stateloze, beroofd van waardigheid, ten spiegel voor de boze. Mevrouw, nu regel u naar tijdsgelegenheid, ontzeggende dat een wie het leven wordt ontzijt ten buiten staat en eer en ambteloos gerekend, nog enig teken voer welk majesteit betekent. Beveel dan dat bevoerd in Balde omhoog van zwart fluweel, en voert al wat hier hangt in het oog gewillig wegnemen. En het zeil der hoogheid minder in het onweer best gerechts. En dus alle opspraak hinderen. Ik leid met geduld. Dat zij haar haat verzaden. De hemel zalfde mij. En riep door zijn genade Maria tot dien troon als met zijn eigen stem. Ik bezit rechtvaardiglijk. En houde alleen van hem mijn troon en kroon te leen en wilde met mijn leven en bloed ook hem alleen gehoord en wedergeven. Geen offers, die troon onmiddellijk uit onze ogen. Is al ons zag zo schoon en tevens uitgetogen, dat gij de majesteit, die altijd stip op het punt van ere stond, verklest zo lukken luister schunt. Een schijn van ere placht de grote in het sterven te volgen, en mag deze zo bijna niet verwerven. Gebeurt wel dat een straffe schijn van ere paard, maar zulk ene ook geen schijn van ere een paar. Ja, Helaas, verdient me voor ons geen deernis in een staat van sterven. Hoopt men nog het vruchteloze smaad zo fel en bartel op, een stapel der ellende en jammeren, één nacht voor haar ramszalig ende? Vrouw u voor? en keert u er geen Het is te laat, mevrouw tegen u het te ontfermen. De kinderheid geluk u toegeleid van boven, die trots de zeegrond spant, en hebt het, het uitheemsjuk en slavernij geschoven van uw blanke nek. O eiland, waar benijd, gij mij. niet wat gij zijt. land, misbruikt gij zo het geluk u toegeleid van boven, dat gij de bloedkroon spant? En heb dat schendig juk op Stuart's hals geschoven. Ja, durft zo wreed en vals doorhouden zulk een hals. Helaas, wie schiet er voor? O, oh, alleropperste begoeder. O, oh, alle zevenrijkste moeder. Wij gaan ons lieve moeder kwijt. Wat staat de wezen dan te hopen? Wat haven houdt zijn boezem open om ons te de bergen? Daar de tijd het rouw kreeg. Niet een rouw versleten. Oh, de heren, nog iets anders te bevelen. Ik heb een hoge last gevolgd in alle delen. Bevalt weer Edelien de kamer van mevrouw. Verzekerd huis zorgvuldig en getrouw met sterker wacht dan ooit om onraad uit te sluiten. Nu vreesde me werd een dag al reden rang van buiten. Eer ons nieuwsgierig volk en meer dan het enge perk der zalen bergen kan. Met dringen valt de sterk. Men houdt het kasteel en zijn het poort gesloten. En openen ons klinket bij tijds voor luttelgroten. Van adelijk geslacht of ridderlijke staat. Toch met eerbiedigheid, bescheidenheid en maat. Het staat een ridder vrij twee dienaars in te brengen. dan edelman slechts één. Dat zich geen anderen mengen in dien benauwden drang. Dan wacht en slotgezin. Mij neem van buiten slechts tweehonderd in. Al wat gemeer beveelt, dat laat ik mij behagen. Hoe heeft u droeve zich naar uw vertrek gedragen? Bedaard. En niet of meer beneden ergens reist. En het hetgeen de vaart vereist. Ze laat het wat tijdiger bereiden. Om voort het nodig werk te spoeden voor het scheiden. En in bepaardigheid aan noodruf. Zo gerust gelijk ze placht en als van geen verdriet bewust. De tafel luistert vast naar hun gezouten woorden, een troost en hemelval voor de oren die dit hoorden. Ze drinkt na het maal haar scheidrang toe, en wil dat hoofd voor hoofd haar bescheid op doet. Die wachten het op hun knie, die God het wil gehengen. Daar zie men elke wij met zoveel tranen mengen en snikken in misbaar dat zelfs de edelman die het mij verhaalt, zich niet van tranen spenen kan. Ze leest haar jongste wil, een staat van lijfschiraden, juwelen en gesteenten en giften en gewaarden, en deelt een reetenschap aan haar getrouwen uit, waarna ze zich ter in haar al sluit. En de uren nu besteedt tot bidden en tot waken. Het gaat wel. De sterren daalt. De dag reist. Met de wraken. Mijn ziel, zo afgesloten op de onstuime baren der wereld, verlangt als moeder schip met een gewenste kust van veiligheid en loopt de haven van de rust met volle zijden in op het reizen van de stralen der Vroeger Vroegerot, om mijn geluk te onthalen met levende gevier en glanzen dan de klacht. Ik begin door en nevels nu de dag der zaligen te zien en vrijdom te genieten in het onbenijde licht naar kerken en verdrieten en ketens zonder en. Het juichende gemoed begeert naar zulke prijs te rennen door het bloed der aarde en omhoog te aanschouwen vol genoegen. Hoe hier de vijanden, geknaagd en bleek van vroegen en onverzaad van wraak, geen vatten vinden aan het onsterfelijk deel de ziel. Het lichaam moet vergaan. Ja. Koningin van van en Hoe stappen nu helaas uw dochters de schavotten in Steven tonen op? Wat is ons bang te doen? En vloekt u afkomst zelf dan scherp rechter toe. Haar toveren valt de der koningin, helaas verlooft me dat de dag van mijn bruiloftstatie die mij door zulke drang van het juichende Parijs ter kerk en koeren leidde in het bruiloftparadijs. Nooit blijder scheen dan nu in mijn ontloken hart. Schept moed. Ik zie het honk van mijn geleden smart. De wereld is maar rook met al haar ijdelheden. Een ogenblik en niet. De mens die hier beneden niet zeker zoekt is blind. Wat baat een handvol tijd. Terwijl men grijpt naar het aard, zo wordt men het hemels kwijt. Waar vinden wij een schil om deze slag te schudden? Wie zal ons nu met troost en voorspraak ondersteunen? Betrouwt op God, die kan uw schade licht vergoeden. Die grote koning zal zijn kinders wel behoeden. Genoegt u met hetgeen ik ieder heb besproken. Het heeft mij niet aan wil, maar aan de macht ontbroken. De tijd verloopt. Mijn ons komste daar beneden. Die knielt en ondersteunt mijn uiterste gebeen. Mijn hart te kennen die daar boven uw stoelt met gerubijn en schaaf. En alle septen en scepter draagt waar de engelen nu eeuwig loven. En eendracht en rechtvaardigheid en liefde en trouw met blijdschap kronen op nimmer wankelende troon. Aan de om de vader ogen. U als uw Uitgenaald mij uw dienst maakt. Die nu ga veroordeeld zonder mededogen gelijk een offer, waar ik naar veel smaats. Mijn bloed en lust en al mijn aders geeft ten beste. Ter eer van het roomsaltaar en u een grote naam ter heen. Ontvouw u mijne, mijn rijk en staf en purper acht als slijt en voor uw kroon mijn kroon vernieuw. Versterk me tegen deze slag, een slag die lijf en ziel zal scheiden. Dat mij uw engelen geleiden, waar ik uw naam betuigen mag, gelijk ik, vroem en zonder smette, betuigde uw waarheid in de nacht en Oh, hij mag het mij hier om uit te wensen. Mevrouw, op hopen dat gij heden zijt bereid de last der koninginnen u gisteren aangezijd te volgen, komen wij, het behagen u, dien dienvertoogd. Hier ziet gij de eigen hand, bezegeld voor uw ogen. Ontschuldig ons, het is de wil der majesteit. De hemel, zo het schijnt, heeft u dit opgeleid. Ik heb mij onder God en zijn een wil gegeven. En vind meer zoetigheid in stijven dan in leven. Ik ben gereed de dood ook zonder ongeduld ontmoeten op het spoor daar gij mij leiden zult. de koningin, o steun daar zielen. Gij ziet op het uiterste hier onwaardig voor uw knielen een dienaar wien het drukt uw heden in dienst schijnt aan schouwen. En verplicht door uw genade te zijn de tijding van uw eind naar Edinburgh te brengen. Helaas, wat moeten wij nu God dit lijdt gehangen? Hoe durven wij helaas bewust van uw nood... berichten aan den zoon, zijn moeders troeven dood? Ik bezweer u heen te gaan, mijn zoon de tijding dragen. Hoe ik standvastig leefde en sterven welgerust... in het katholiek geloof van geen verraad bewust. Ik vermaan hem, over wie mij het hart zo heeft gehangen... Hetzelfde roomsgeloof van hand tot hand ontvangen uit zijn vaderen mond, Tom Helzen, voor te staan. En in gerechtigheid en paist en onderdaan te stieren, zonder zich het minst te stellen tegen Elisabeth, waarop hem de Allerhoogste zee. Ik heb ons erfrecht bewaard in zijnen glans. En trouw aan het Schotse Rijk, getrouw vol hart bij het Frans. Doorluchtigste prinses. Hij haalde uw geest in vrede die alle harten kent. Ik wil uw afscheid reden en uiterste oorlof trouw verhalen uw zoon. De hemel roept uw ziel tot een volmaakter kroon dan deze, kort van duur en zorgelijkste heffen, daar werelds buien eerst gekroonde hoofd te treffen. Madame, ik kus als deze moed moet voor het laatst uw hand den scepter toegewijd. En neem door zulk een pand van onverdiende gunst verlof ten droevige uren, en wens dat de sterkste uw gangen sterke en sturen. Monsieur, vergunt dat mijn na en een mij begeleidt, zo eist de eer van vorstelijk bloed. Geproefd in mijn dienst, gehaard door bitter lijden, willen zij tot het laatst mij nog hun troost bereiden. Dat snijden wij u af. Dat mag alleen geschrei en kermen en misbaar en bijgeloof verwekken. Onnutte sleep kan slechts de ellende langer rekken, ontstichten al de zaal en storen het gerecht. Ontzegt men ons helaas een B, zo klein en slecht? Ik verbinde mij, beloof en stel mij in voor haar, dat geen van allen u zal storen door misbaar in het uiterste. Ik bezweer u bij dien eeuwig levenden... Ontzeg toch nu de nicht van Hendrik de Zevende, Elisabeths verwant en maagschap voor Altoos, een boedelhoudster van gans Frankrijk en Valois, en dit gezalfde hoofd der Schotten, niet een bede, nooit een christen voorstond zijt. Mevrouw, verkies dan zelf hier uw joffers uit. belieft het u, wij gaan u voor op dit besluit. Ontvangt deze bron der marteladeren, gij engelen, nu treedt haar tegen, zij vergeet haar volk en vorstelijk huis. Dien oude stam en honderd vaderen, al koningen, van God geschapen ten scepter, ingewijd in het aanzicht van de nijd, gezalfd van eeuw tot eeuw. O rode koningsleeuw in het gouden veld van t Schotse wapen, hoe durven ze uw leeuwin benauwen? Hoe ziet men haar zo tam veranderen in een lam, sneeuwwit van vacht en vlok, verscheuren door den wrok, er luipaardinnen scherp van klauwen. Ne criez pas, j'ai promis pour vous. Nu komt zelfs een die heeft moedig ten eind gestreden den goeden strijd, de doodzaal rustig ingetreden. Het zwart fluwele kleed bedekt de leden, een doek het gezalfde hoofd, Van waar een doek beneden ja tot op de aarde toe heel statig nederhangt. Zij draagt de bruidegom, naar wie de ziel verlangt van goud om haar een hals, zo schoon van God geschapen. Zij draagt de bruidegom aan het heilig kruis ontslapen en onze lieve vrouw Getijboek in de hand. Aan het hoog eind van de zaal, rondom met zwart bekleed en laken, staat al het moordschaffot gereed. Ik zie daarin een stoel, een kussen en een blok. Het is de ouder van een haat en onverzoenbare wrok, gewapend met de bijl om koninklijke struiken te vellen. Zo ze niet naar puriteinsheid ruiken. Zij nadert onbeschroomd dit naar het treurtoneel, Van waar ze stijgen zal in's hemelslustprieel. Gelijk een nachtegaal, die in de kooi besloten zo menig jaar geen lucht noch vrijdom heeft genoten, En hakende vergeefs naar zon en ademtocht, Nu eerst een open ziet en vindt hetgeen hij zocht. Hier komt ze en tart de dood en nijd die lelijk grinnen. Zijn maand een slotvoogd... ...voor het laatste helpen klimmen. En opgeklommen... ...zet bedaard en even koel... Cool, ...niet zonder majesteit... ...zich neder in een stoel... ...en hoort... ...aandachtiger dan ooit... ...als onverwezen... ...den rechter... ...den vreden last... ...der bloedvriendinnen lezen. De Joden leerden zo zich spiegelen... ...aan het geduld van Christus... ...stil en stom... ...verwezen... Zonder schuld. O Engelander, preekt gij den gekruisten God en steekt gij met uw tong een engel naar de strot? Vaar voort met Hendriks bloed en stuurs te vermeeren. Zij zal van deze troon beginnen te regeren in het zalig Engelsrijk, Rijk, waar haat nog oproer woont en de onderdrukte deugd met ere wordt gekroond. Voorwaar, hoe heeft men mij gedolven in een, een poel van bloed? gedompeld in de golven van wederspannigheid en laster en verdriet. Hoe heeft men mij gelokt, getroomd in dit gebied, met zulke schone schijn van trouwloos beloven? En eindelijk, nu men hier dit lichaam aan de keten van twintig jaren woks en kerkers ziet gesleten, word ik, een koningin, van kroon en land gezet. Verwijst men het hoofd ter bijle, op een gesmeden wet. Nu slaat de Puriteinse tekenen het prevelen die wel eer hoog aan het ratelen en revelen. Doet of u schijnt verlegen om haar eeuwige rust. Toch zij verstoot die troost. Die Farisees en stijl en valt hem in zijn woord dat hij met schrift verbloemd naar afgrondstijl die vals op zijn Bijbel roemt. Ik kan u troost. Een kranke troost wel derven. Ik leefde katholiek... en ben getroost te sterven in het katholiek geloof. Zo werd ik opgevoed. Zo offer ik het rooms altaar mijn kronen en mijn bloed. Nu keert het aangezicht naar de aangetreden schaar. Driehonderd vijanden verlegen met hun lijden. Dit schouwspel is al nieuw. In deze ondankbare tijden... Te zien op een schafot, een vrije koningin, haar koninklijk sieraad voor een hofgezin, voor scherprechter en gemeente nederleg. Doch Godes wil geschieden ook zonder tegenzeggen. Hij blijft mijn tuig, ik zweer u voor zijn aangezicht dat ik mijn leven nooit, het leven van mijn nicht, nog heuren staat belaagde of boosheid heb bedreven, die waardig zij om dus onwaardiglijk te sneven, ten waar men het oud geloof mij opleide als een vlek. Men ziet hierop terstond zeshonderd ogen schrijen. Men voelt hoe dengelen haar plaats omhoog bereiden. En onder al die hoop die Stuart vloekt en haat, is nauwelijks één een zo boos die niet zijn kranen laat. Nu knielt men en men stort gebeen van wederzijden. Zij met de haren leest ons lieve vrouws getijden, godvruchtig in Latijn. Roept God en Christus aan, zijn moeder, de engelen en al die om hem staan gezaligd en gereed de zielen te bejegenen. Ik bid dat God de kerk, mijn rijk en zoon, wil zegenen. De scène... En de Teams, en ook de koningin Elisabeth, mijn zuster en mijn vijandin. Ik bid voor schijngerecht en scherprechter mede. Ik wens mijn vijanden voor altijd rust en vrede. O Heer Jezus, wil U mij nog ontvarmen? En eveneens gelijk gij hinkt met opene armen aan het bloedig kruis gehecht. Zo neem mij. Nu ik ga ten offer in den schoot en arm van uw genade, Gekruiste. Hoor mij in mijn zuchten en gebeden. Hierop begint ze zich voor het allerles te ontkleden. De joffers helpen u vol drukste majesteit en bruid. Gereed om God in het zalig licht te kussen. Ze kusten en kruis in het einde en zeit om hen te sussen. Misgun mijn ziel geen rust van al het geleen verdriet. Zij zegent blijdelijk haar dienaars en gebied en wijst de schreiende te scheiden, te vertrekken. Nu knielt ze voor het blok en roept uit deze ellende. O, heer, ik hoop het op u. Bezwijk mij niet in de Ontvang. Ontvang mijn geest. Nu buigt ze haar een hals. Nog trotser dan een zwaar na zoveel ongevals. Op het Puritijns altaar. Hoe kan het God verdragen? Nu scheidt de moordbijl... ...hoofd en lichaam... ...met drie slagen. De scherprechter grijpt het hoofd nu bij de vlechten. Dat hoofd door geen berouw aan het levend lijf te hechten... Dat bloedig hoofd, daar reeds gekroonde christheldin. Het recht had hier zijn loop, God hoede onze koningin. De elen slechts en slotvoogd samen, zeggen verlicht maar niet van hele harte. Amen. Want ieder ander weent van rouw en harte wee, dat scherper dan de bijl zo menig hart door snee. Nog speelt een liefde ziel in beide diamanten der ogen met haar vier en bling van alle kanten. Het lauw en roken bloed in zilveren bekkens strent Ik weet nou wat ik zeg. Zo wordt mijn hart beklemd. Dit martelbloed roept wraak en houdt niet op van tergen zich Herodias uit schaamte gaan verbergen, versteken in het hof. Zij heeft haar wrok geblust, al fijnst ze zich bedroefd, gesteurd en onbewust. Zij koelde haar in moed. Maar zo'n verledens, assen en geest zal haar op het bed des midnachts nog verrassen, des middags aan den vervolgen, doods en bleek veranderen haar banket en wijn in gal en eek, den slaap en zachte rust in gruwelijke spoken. Het knagend hart wil hart en brein ten kop uitroken, bezwalken al het haar met bang en bloedig zweet. Zij zal bij nare nacht verbaasd, met kreet op kreet verschrikken, hofgezin en hof en kamenieren, en als een razernij door zaal en kamer zwieren, totdat haar struik, Verdorren en elk Marie's zoon geheel Bretagne door geluk wensen op den troon. klachten en lijkgebeden, o roomse roos. Nog vers gesneden van uw steel. Hoe knap verliest gij geur en sap. Hoe ras verwelken en verslensen uw bladers. Een ogenblik, één blik gaat strijken met ere en het licht der koninkrijken. Eén bui ontkleedt die bloem van al haar pracht en roem. De flonkerende ogen zijn geloken. Het aanminnige gezicht gebroken, de scherpe stralen stom, het lichaam slechts een rond. Dat lichaam, t welk Valois verwarmde, dat een dolfijn François omarmde met zulke gloed en zwier, is koud en zonder vier. Het purper ziet zijn glans versterven, hier moet de kroon haar luister derven. Schenkagen van natuur, wat zijt gij kort van duur. Het is dus al vergeefs wat wij vermanen, vergeefs gestort en dauw van tranen. De lentetijd komt weer, die stelgen nimmer meer. Geduld, o klachtgenoten. De kleinen en de groten zijn onderworpen het lot der sterfelijkheid van God en opgeleid op de aarde, toen de eerste misdaad baarde de bleek en bange dood, waar even uw moeder vloot van de oude slang bedrogen voor de al doordringende ogen. Of treurt ge om de wijs van sterven? Deze heeft prijs en eer bij God hierboven, waar de engelen haar loven die bij Maria zit, in het onbesmette wit, gekroond met martelstralen, Waar hemelse koralen verheffen stuarts deugd in het licht van hemels vreugd. Door dikke, troeven dampen van tranen, bloed en rampen, gestegen bij Sint-Jan. Een ongeveinsde man, wiens heilig hoofd verzade de dertle ongenade der boze tirannin. Die als een loze spin hem ving in netten. Om namals haar banketten te kronen met in kop gestoofd en bloedig zo Triomfen volgt het lijden van hen die wettig strijden. Men wisselt wijselijk het aardse om het eeuwige rijk. Volstandige verhoor ons smeken. Vertroost uw wezen die nog steken in deze paddenpoel. En offer voor Gods stoel ons tranen die uw lijk besprengen. Waaronder wij het zuchten mengen in ons benauwde lucht. Het schrijen het gezug. Verlicht het knijpen van de smaarten. Het schrijn ze te druk van het hart. Het deed de drie marieën wel toen zij Emmanuel met tranen op zijn graf beschrijden. Met liefde liefdetekenen geleiden. Als wij een klein getal maries lijken. Waar zal de ontzatte wraak het rust vergunnen? Wij doen helaas al wat wij kunnen. Al wat ons overschiet zijn tranen, anders niet. De last is uitgevoerd, al het rijk aan ons verbonden. Koerier, ga voor de post, de paarden henen... om Londen, van hoop en vrees bekneld, te zegelen met maar, waarop het heeft met smart gevlamd zo menig jaar. Wat opspraak hierop val bij koningen en heren... dat staat niet ons, die slechts bedienaars zijn, te keren maar zelf de koningin en het ganse parlement. Ook is het hoog de wereld door bekend. Laat vrij de rooms en draak met zeven hoofden lasteren... ...en die van God veraard, den puren tekst verbasteren. Rechtschapen Engelsman weet beter... ...en beseft de nood en het rijksgevaar eer het ongeval hem treft. De kist blijft in de zaal, bewaakt met wacht en slot... ...tot Londen daarom trend, laat weten zijn gebod... O schantflijk, van geen tijd nog even uit te wissen, wat zal de kroon hierdoor een glans en luisteren missen? Ik zie Bretagne nog in het uiterste gevaar, de stalen vuist, des schots verward in het Engels haar, de rechtbijl scherp gewet op konings stedenhouders, op iedere koning zelf, het grauw op zijn schouders, het Puriteins gezag verheffen op de straat. Heel Engeland ten prooi aan woeste koningshaat. O schandvlek van geen tijd nog eeuwen uit te vagen. Met wat gelaat zal ik den zoon de tijding dragen? Hoe durf ik zijn troon genaken met Ismaar? Mij jammert een spruit van 24 jaar. Wat reden ze te neer? Wie zal die bloed wel stoppen? Hoe kan die held zijn leed verteren of verkroppen? Mij dunkt... Ik zie hoe hij ons sinds in purpers scheurt, de kroon ter aarde smijt en raast en kwijnt en treurt en vloekt Elisabeth en Engelsen en schotten. Terwijl het schuim des volks deze uitgepuurde rotte vast lachen in hun vuist op kruisweg en op straat, alsof men ere trok uit zo'n euveldaad. Genoeg misbaar. Zij heeft triomf. De palm gestreken en prijkt een hemel als een onverwelkbaar teken. Wij willen dankbaar in Maria's rijke martelzegen, Terwijl we hier benauwd, gekerkerd en verlegen, Ons spiegelen aan haar kruis, Ter vromen eigen lot. Zo groei en bloeit de kerk, Zo gaan men recht naar God.